1 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De Groningse SP-gedeputeerde Eikenaar is boos over uitspraken van premier Rutte gisteren. Die zei toen dat er snel een schadeprotocol moet liggen voor mensen die getroffen zijn door de aardbevingen. Rutte suggereerde daarbij dat het ook aan de Groningers zelf ligt dat er nog geen protocol is. Hij zei onder andere dat het niet alleen een zaak van de Rijksoverheid is, maar ook van de regionale partijen. Eikenaar noemt dat een wel heel vreemde voorstelling van zaken. Volgens hem is er maar één reden waardoor de Groningers nog steeds wachten en dat is de langdurige formatie van het kabinet vorig jaar. Het Radboud UMC in Nijmegen waarschuwt Q-Korts patiënten voor een arts die riskant bezig is. De alternatieve arts leent dat kunst, zou patiënten met het Q-Korts vermoeidheidssyndroom bloed afnemen en daarna weer inspuiten. Het Radboud UMC zegt dat de methode levensgevaarlijk is. De alternatieve arts zegt in de reactie in de Gelderlanden dat hij wetenschappelijk is opgeleid en ook zo probeert te werken. Voor het eerst in 100 jaar is er weer een wolf gezien in Vlaanderen. Het is een Duitse wolf die rond kerst via Limburg en Noord-Brabant naar België kwam. Doordat de wolf een halsbandzender om heeft, kunnen wetenschappers hem goed volgen. De afgelopen dagen zat hij in de buurt van de stad Beringen. In 2011 waren er ook al meldingen van een wolf in België, maar dat kon niet officieel worden bevestigd. Ook in Nederland komen sinds enkele jaren weer wolven voor. Het gaat vaak om zwervende dieren die vanuit Duitsland de grens oversteken. Prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, gaat in beroep tegen de uitspraak dat zijn buitenechtelijke zoon zijn naam en adellijke titels mag voeren. Maandag dient de zaak bij de Raad van State. Ruim een jaar geleden bepaalde de rechtbank dat de zoon van Carlos, Hugo Kleinstra, zich prins mag noemen en de achternaam de Bourbon de Parme mag gebruiken. Het weer in de loop van de dag vanuit het zuidoosten wat zon, het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer zon, maar wel iets frisser. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Tussen de A16 en Papendrecht 3 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend, ook in dit nieuwe jaar. We zijn weer helemaal, uh, helemaal in het nieuwe jaar. Hè, 2018, vorige week zijn we ermee begonnen. En uh, ja, we zitten alweer uh, een week in het nieuwe jaar. Dus uh, alles gaat weer gewoon, zoals het uh, altijd hoort. Feestdagen zijn voorbij. En we zijn weer iedere dinsdagochtend. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Waaronder ook de volgende dame, die regelmatig voorbij komt in dit programma. Maria Meri servet B geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998, was een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam decennia lang het Nederlandse levenslied, hetgeen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde. Tot haar grootste successen worden Ach vader, lief toe drinkt niet meer, het 1959, de blinde soldaat, 1962, Mexico, 1969 en... Uh, opnieuw in 1986 ook uitgebracht. Het Soldaatje, de Vier Raadsels, 1971. Mandolinen in uh, Nacosia, uit 1972. Maar natuurlijk die hele grote hitte. Het was aan de Costa del Sol, uit 1975. En nu hoort hij, hoort u. Dat mooie nummer uit 1959. De zangeres zonder naam, met Ach vaderlief. Toe drinkt niet meer. Want nog steeds is vader niet thuis, omdat hij het weekloon verdrinkt. Dan rent plots het kind door de kop, en hoort in een kroeg vaders stem. Het pakt hem bedeesd bij zijn man, en vraagt dan met bevende stem, ach vader. Op de grond, dan ziet hij vol schrik tot zijn straf. Het hoofdje is bloedend verwond. Vol schaamte brengt hij dan zijn kind terug naar zijn huis en zijn vrouw. Terwijl ze het hoofdje verbindt, zegt vader, vol innig veral, Je vader.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 Al duurt de reis ook jaren Lieve jongen Hamo. Eens komt alles weer goed En dan zal in de haven je scheenje Veilig voor Anker gaan Lieve jongen Hamo, Eens komt alles weer goed Het kerkje, de bruilofts klokken slaan. Lieve jongen, hou moed. Eens komt alles weer goed. klokken slaan. Mijn jongen, vaarwel, de tijd gaat zo snel. Mijn jongen, vaarwel, de tijd gaat zo snel. Mijn jongen, vaarwel, de tijd gaat zo snel. Ja, u hoort de muziek van de Limburgse zusjes met La Paloma. En voren de kristalwals met de van Natu Tina Rosita die mooie bladen 1959. De zangeres zonder naam met Ach vaderlief, toe drink niet meer. Zandvoort uit Zandvoort tot 12 uh, uur ben ik bij u. Het alleen maar mooi oud-Hollestalige muziek. Zometeen onderweg hier op de radio. De Ramblers. Ook Kees de Lange en Kees Schilperoord komen eraan. Maar nu eerst Sonja Oosterman met Daar waar de molen staan. Daar waar de molen staan Tussen een Klein en zo mooi Toen ik in slechte tijden vol bravoer mijn land verliet, lachte ik om tranen bij het scheiden, het afscheid gaf me geen verdriet. Ik vond het hier zo beneden, jeugd en toekomst leek vergooid. Ik heb na jaren weg zijn pas begrepen. Holland, je overgeeft. Wij als duo naast elkaar, en zingen we de hit van het jaar. Een stem hebben de geen van twee, geen hoge en geen lage C, geen maatgevoel, dus met sake. op de plaat en voor de tv. Onbekoor. Maar alles went als je het maar vaak genoeg hoort. Dus draai we, draaien we, draaien en maar dat is maar door Soms lijkt het of de pick-up stoort, maar dat is de lange die u hoort. En dat gegil dat lijkt op moord. Dat is het geluid van schilderoor van zingen word je niet zo moe. Als van het show en met een koe. En het is ook niet zo'n zwaar gedoe. Als dit zo'n plateninterview interview. Stem die het mens onderkorpt, maar alles werkt als je... Ik Zing graag een beetje met een meisje in de maneschijn. Ik heb maling aan ge. ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou, jammer schat, dan worden we man en vrouw.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 verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, schat, Dan worden we man en vrouw. Krep maar in achteren. Ik ging om gelukkig te zijn. Zing graag een beestje met een meisje in de maan, Je hoorde muziek van de Ramblers, want ik heb maling aan geld. En daarvoor Kees de Lange en Kees Schilperoor met Draaien maar. En de volgende artiest kent u misschien van de kindermusical Meester Penelik. Dat was in 1967. In die tijd was die musical de kindermusical. En ook de avonturen van Gompje en zijn vrienden. Dat was ook in de jaren 60. Ik geloof meen nergens in 1968. En uh, ja, groot hit van de man is uh, de oude wijvenmolen. U hoort hem nu. Jaap Molenaar, hier op de lokale omroep. ZFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. De oude wijvenmolen. Weet u de oude wijvenmolen in het Spanderswoud? Die staat daar wat onwezenlijk te staan. Zodat je achteraf je eigen ogen niet vertrouwt. En twijfelt aan die molens zijn bestaan. Maar hoe zij staat er...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 Voor mij, mijn opa. Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk af rollen en mijn opa was de dijk. Detectiefie spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa, en niemand was zo aardig voor mij in hele Europa, mijn in hele Europa, opa. Europa. zo Europa. iemand als hij. Europa, niemand zo aardig Europa, voor mij in hele Europa, mijn eigen mij. opa. Niemand zo aardig, niemand zo aardig, niemand zo aardig als hij. Hey. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Alleen maar mooie, oud-hondonstalige muziek. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60. En natuurlijk de jaren 70. We horen de muziek van Hetty Blok en Leen Jongewaard met Mijn Opa. En daarvoor Marta Wilmari met Lekker Troelijke. En de volgende dames zijn de zussen Jet en Annie. Ze vieren ze uit Maastricht. Jett is geboren in 1919 en overleden in 1918. En Annie is geboren in 1929 en overleden in 2012. Hadden vanaf 1957 iets. De eerste hit was de manenschijn schijnende de En in 1958, het is voor jou. Op de b was ik maar echt verliefd op jou. En in 1962... hadden ze het plaatje uitgebracht op Omega... Ga naar zee, vissersjongen, de bekant was nooit vergeten. En ik draaf nu de A-kans. De zusjes van Trichter hebben we het nu over met: Ga naar zee, vissersjongen, en niet dat echt die 62-hoogte. Ga naar zee, vissersjongen, ga naar zee. Want de golven die lokken jou steeds meer. Als jongen, ga maar mee. Want je lust en je leven is de zee. Hij zal zo, zo graag een visser zijn, zo'n stoere der zee. Maar moet See how Just for you.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 Ik heb mijn dromen en mijn illusies, omdat ik soms wat tover kan. Ik tover liefde, zelfs uit ruzie. Met nu en dan wat pracht en praal maak ik mijn wereld kolossaal, omdat ik als eenvoudig man. Niet leven kan, niet leven kan. Ik heb een baan, een dagelijks met centjes. Ik knoop de eindjes aan elkaar. De grote sleur, de zorgen, die ken ik. Maar soms dan ben ik tovenaar. Dan tover ik ga stelen, een schatkist vol juwelen. Dan tover ik wanneer het moet, het paradijs uit mijn hoed. Ik ben een heel eenvoudig man. Ik heb mijn dromen en mijn illusies. Omdat ik soms wat toveren kan.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 Mijn brood En dagelijks mijn biertje En mijn pleziertje Als het kan Het is niet veel En ik hou er niet aan over Maar ach ik tover Nu en dan Dan wordt mijn bed Een kroontje Dan zit ik op een troontje En hokus pokus Pas ik maak een prinses van een draak. Met nu en dan wat pracht en praat. Maak ik mijn wereld kolossaal. Omdat ik als eenvoudig man. niet leven kan. Niet leven kan. U hoort de muziek van Johan Kaart met Toveren? En daarvoor muziek van Jules de Korte met ik zou wel eens willen weten. En ook nog de zusjes van Tricht met Ga naar Zee, Vissersjongen. En de volgende dame is geboren in Ermeude op 19 augustus 1926. En overleden in Beverwijk op 15 januari 2000. We hebben het over Annemaria maria Palme, roepname, roepnaam Annie. Met een lange I, maar wordt meestal gespeeld als Annie met twee N en IE. Als een Nederlandse zangeres, werd ze bekend als Annie Palmer en ook als Drika van de Broertjes van Buten. Haar voornaam dat werd altijd als Annie gespeld, ook op haar eerste platen. En op 15-jarige leeftijd zong Annie Palmer al bij het Hawaiian orkest. Daarna zong ze bij een Cowboy Trio en een dansorkest in Haarlem. Ze werkte toen als, uh, als semi-professional. Annie Palmer deed mee aan een, een zangwedstrijd en won in 1948. Een talentenwedstrijd bij de Karo. En ook werd ze voor het ja. En op 22 jaar geleverd werd ze regelmatig gevraagd voor radiooptredens... van de Vara, Afro en Karo. In 1958 scoorde ze haar eerste hit met Ik zal je nooit meer vergeten. En een plaat die daarvoor werd gemaakt... was geen grote hit, maar wel een leuke plaat. Annie Palmen nu met Bij jou. Een nummer uit 1957. Bij jou, bij jou voel ik mij als een luchtballon. Bij jou, bij jou is het net alsof ik zweef. Bij jou, bij jou verdwijnen wolken voor de zon. Bij jou, bij jou voel ik vast dat ik leef. Zomaar een straat uit de liefheid zingen, ik hou van jou. Al zal je de meid is om wel nooit veren, en op een sport gaat niet veel presteren. En in een auto heel slecht chaufferen, ik blijf je krouw. Bij jou, bij jou, begint en eindig mijn geluk. Bij jou, bij jou, voel ik pas dat ik leef.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 Leave.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 De zeeman uit dit lied, ik zong van pek, pilo broeken, baai en boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Ja, dat was muziek van uh, Ronnie Potsdammer met baai en boezelaar. En daarvoor hoor u Olga, Lovina met In Tirol en ook nog Annie Palme met bij jou een nummer uit 1957. Het jaar voordat ze eigenlijk de grote hitte uitbracht, Ik zal je nooit meer vergeten. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als het programma gemist heeft. Of een stukje gemist heeft. Of u wilt het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 gaan we het programma nogmaals herhalen. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Mijn favoriet, de Cats met het autootje. Maar eerst Frans van Schijk met Aan de Voet van de Oude Wester. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot ziens. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er me. Gedachten gestaan. Ik heb er... Die... Misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger, toch wil ik jou nog eenmaal zien. En klinkt straks het klokje van schijn. Gedachten gestaan. K heb er dik verstaan te komen.